Christiaan Bonenbakker met het NOS journaal. In Amsterdam zijn vandaag 13 demonstranten opgepakt bij het protest tegen de komst van de Israëlische president Herzog. Die was bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum, net als koning Willem Alexander. Op het Waterlooplein waren zo'n 2000 demonstranten aanwezig. Na de oproep van de mobiele eenheid om te vertrekken liep het plein leeg. De dertien aanhoudingen werden onder meer verricht... voor het verstoren van de openbare orde en vernieling. Zo waren er betogers die met stenen gooiden en een politiebus vernielden. De afgelopen twee nachten hebben bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... meer dan 2000 mensen overnacht. Dat is boven de norm die door de rechter is opgelegd... en dus moet opvangorganisatie COA een dwangsom... van 15.000 euro per dag betalen aan de gemeente. Inmiddels zit er 60.000 euro in De boetepot. Overdag zijn er vaak meer dan 2000 mensen in Ter Apel, maar een deel daarvan slaapt s'nachts in een opvanglocatie in Drenthe. Het WK Allround Schaatsen is gewonnen door Jordan Stolz bij de mannen en Joy Beunen bij de vrouwen. Met zijn 19 jaar is Stolz de jongste winnaar sinds 1977. Hij bleef in Insel Patrick Roest voor die zilver won. Bij de vrouwen was het podium helemaal Nederlands. Joy Beunen won op haar eerste WK Allround Goud. En naast haar stonden Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma de Jong. NEC heeft in de Eredivisie met 2-0 gewonnen van Heerenveen. De Nijmegenaren passeren daardoor op de ranglijst Go Ahead Eagles... en staan nu zesde, één punt achter Ajax. De Amsterdammers kwamen vanmiddag niet verder... dan een 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Ook Pek Zwolle en hekkensluiter Volendam speelden gelijk. Daar werd het 1-1. En AZ was veel te sterk voor Excelsior. De Alkmaarders wonnen met 4-0. Het weer. Vanavond en vannacht kan op veel plekken wat regen vallen. Maar het noorden houdt het droog. Minima rond 6 graden. Morgen grijs en regenachtig. Vooral in het midden en zuiden. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. En verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1584. Mijn naam is Ben Oveugen. We gaan een uur, twee uur achter elkaar natuurlijk uh, luisteren naar muziek. We beginnen met uh, Melihe, Moradi en Esalmaton. Maton. Uh, die hebben het uh, album Our Sorrow gemaakt. Daarna komt Frolin en Magnus met Star Gazing. En dan Deborah, Martin en Erik Oorlo met uh, ja Dan natuurlijk nog uh, van de 15. Dat zijn de eerste drie van de 15 tracks. En dan zakken we af. Onze neende, eigenlijk een Nederlandse, Remy Stromer. Ook in dit uur weer aanwezig. En we sluiten af met de Haiku Project. Dat is een, uh, een meneer... Enrique, en Riek, heet die? En en die komt uit Scandinavië met het album Live. Peaceforradio.info, daar kan je alles terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey.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 this is Karani thank you for listening to my music here on peaceful radio